Lot Lewin met het NOS Journaal. PVDA staatssecretaris nederlaag. In Pauw -en Jinek zei ze dat de gifbeker nog niet leeg lijkt. Eerder op de avond werd bekend dat partijvoorzitter Hans Spekman in oktober opstapt. Hij vindt dat hij niet kan aanblijven na het historische verlies van 29 zetels. Spekman vertrekt dit najaar omdat hij eerst de verkiezing van een opvolger wil voorbereiden. Vandaag komt de ledenraad van de PVDA bij elkaar. Rijscholen willen dat mensen leren wat ze moeten doen als hun auto te water raakt. De vereniging Rijschoolbelang pleit daarom in het AD voor een cursus auto te water in het lespakket. Jaarlijks raken zo'n 750 auto's te water, waarbij 60 mensen het niet overleven. Nu is er tijdens de rijlessen geen aandacht voor wat een bestuurder in zo'n situatie moet doen. Ook de noodhamer ligt vaak op een verkeerde plek, waardoor de ruiten niet ingeslagen kunnen worden. De Duitse immigratiedienst gaat een proef doen met spraakherkenningssoftware voor asielzoekers. Daarmee wordt gekeken welk dialect een asielzoeker heeft... zodat kan worden vastgesteld waar hij of zij vandaan komt. Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Duitsland komt, heeft geen geldig paspoort. Dat maakt het moeilijk om te bepalen of iemand echt uit een land komt waar het niet veilig is. De Duitse industrie heeft steeds meer last van Chinese nepartikelen... die via Alibaba en andere sites worden verkocht... De organisatie van apparatenbouwers in Duitsland zegt dat bijna 30% van de leden het afgelopen jaar nagemaakte producten heeft ontdekt. Omdat die van mindere kwaliteit zijn, kan dat bijvoorbeeld in auto's levensgevaarlijk zijn. Alibaba Duitsland zegt er alles aan te doen om het probleem te bestrijden. En dan nog het weer, eerst vooral in het zuiden nog regenachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui, later vanavond opnieuw regen. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het nos Journal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam is dicht bij knopend Prins Klausplein door een ongeluk. Na verwachting is de weg om half negen vanochtend weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Mooi. zin ja, dat, in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leeft. We gaan beginnen. Wat verdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer? We hebben zo niks. Je moet er maar zin in hebben. Goede morgen, zeg. Okay. Hé, hey, Rothe. Ja, goedemorgen. Toebak kleeft op de radio. Ja. Hé hey, Rutte! Ja precies Rutte, ik weet niet of Rutte erbij is, <laughs> maar. Hé hey, man, hou je gemak. Oh, hou je dat gemak! Dat is van dat gas of zo, hè? Hé hey, huh? Rutte. Hé, hey, hé, hey, Rutte! Het is wel, wel grappig als je eh, Ik sta op YouTube een beetje als filmpjes te kijken over Erdogan... en dan krijg je wel iets meer te zien dat je op het nieuws krijgt. Want ja, de linkse klik van de NOS geeft natuurlijk altijd een verkeerd beeld. Daar heeft natuurlijk uh, hoe heet die, um, uh, onze blonde vriend uh, Geert Wilders natuurlijk wel gelijk in. Want als je zo'n bepaalde toespraak luistert... dan legt hij ook aan dat hij eigenlijk Nederland wil ontwrichten... en dat het niet lukt en dat hij dan allerlei rare dingen gaat roepen. En die krijgen we dan voor ons kiezen. Maar hij legt het ook aan het Turkse volk ook een beetje uit... Okay. Hij is gewoon wel het geslagen, het, uh, ja, geslagen Jochie. Hij zegt er een gegeven moment ook in een toespraak: vroeger hebben ze mijn kavia gewurgd. En nu ah. ben ik het schreeuwende kind achter in de klas. Ja, zeg, zegt hij echt in toespraak. Erg? Ja. Oh. En uiteindelijk roept hij dan een gegeven moment ook veel. En nu, al afgesproken, hij gaat geen knoflooksaus meer naar Nederland. Ah. <laughs> nou, boeien, we maken het lekker zelf. Kijk, dan krijg je uh, uh. toch wel iets, iets ander beeld, toch? Ja. ja, nou ja, ja. Zijn, zijn wij daar dan de dupe van? Of komt dus er dan, dan minder geld? Het is echt zijn probleem, toch? Ja, ik dacht het wel, er wordt geen, minder cent verdiend. Maar ja, goed, hij zal het wel compenseren. Dan denk ik, dat is je goed in alles compenseren, geloof ik. Ja, met ik schreeuwen, ik... hè? Alleen met schreeuwen compenseert hij het, niet met geld. Heeft hij ook kleine handjes soms ook? Oh, krijg je dat weer. Ja, nou, volgens weet ik mij niet. wel. Ja, dat zou best kunnen. Maar goed, eigenlijk is het ook wel een beetje een zielig jochie. Ik bedoel, hij, hij probeert het land bij elkaar te houden. Ik bedoel, die gullen, dat was echt een vreselijke gelovige mannen, daar kon je niks mee. Je wil een hele van een of gelovige staat creëren. Dat is het ook niet. Dus democratisch is hij gekozen. Luister dan naar mij. Ik heb het beste met jullie voor. Nou, ik denk als je het zo bekijkt, en als de Turk het ook zo bekijkt, dan kan hij toch wel eens gelijk hebben, dames en heren. Ja, ik denk het ook. wel. Ja, ja ik, ik ga binnenkort naar Turkije, dus ik probeer het ook voor hem op te komen. Ja, snap je wel. Ah. Vind je dat niet heel spannend dat je nou gaat? straks? Een beetje wel. Ja, hè? En ik had het wat een beetje aan mijn dochter uitgelegd. Die denkt van, oh, oké, okay, misschien hadden we dan een ander land moeten kiezen. Nou, dan zeg, dan zeg je wel. wat. Dan zeg ja. je wat. Maar ik denk, als jij gewoon nu naar je reisbeel gaat en zegt van... Kan ik switchen naar een ander land? Dat ze je wel behulpzaam zijn. Ja, dat zal wel. Maar, goed. maar dat wil je toch niet? Nee, we hebben nu aangezegd, gaan we ook bezig zijn. Jij mee. denkt ook, ik ben gewoon stoer. Ik, nou, Misschien ik, nee. word je je afgekneld als je uit het vliegtuig komen. Afgeknald? Van een stelletje, blanda's weg, weg uh, jullie. Nou, ik denk dat wel meevalt. Ik denk <laughs> niet dat we worden afgekneld. Ja, en die mensen daar die kunnen er ook niks aan doen. Ik bedoel, ik, ik wil best wel een beetje helpen. Er gaan steeds minder mensen Turkije Turkije, geloof ik ook wel. Dus denk ik denk mezelf, dan ga ik gewoon een beetje helpen. toerisme daar op daarop gang. Oh, je is ja. wel ontwikkelingssamenwerking. Ja, ja, ja, ja dat ja, vind ja, ik weer een groot woord. Jij zegt want is dat vrijwilligerswerk is, dat zie ik ook niet, maar zo, maar goed. <laughs> goed, het is de week waar dit allemaal in gebeurt, de ja. verkiezingen natuurlijk. Ik heb op de loser gestemd, Asje. Oh, op wie ja, had jij gestemd? Ja, ja, ja. Nou, ik, uh, ik, ik zat te twijfelen. Ja? Want ik was wel helemaal weg van Koenders uh, uh, zondag, toen hij dus vertelde ja? bij, uh, wat is dat? Uh, Binnenhof of zo, hè? Ja? of Buitenhof. Ja? Nou, ja, iets, uh, en daar was hij aan het vertellen. Ik dacht, wat een goede man. En die was dus van de PvdA, <laughs> ja. maar hij is nog niet op de lijst. Dus ja, dan... Dan heb ik, had ik, dat vond ik een beetje jammer. Dus ja. ja, toen heb ik dus op de ChristenUnie gestemd. Maar dat was puur voor het klimaat. Oké, okay. oh ja. Want, die uh, hebben goede ik, dingen voor het klimaat. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik, ik had gewoon uh, uh, een, een, een, iets gezien ook van... Uh, deze partijen doen het meest voor het klimaat. En die doen, doen helemaal niks. Zoals uh, zeker dus de, de VVD. Helemaal nee, niets. Ze alles zo, te nee. ontwrichten en zo. En toen had ik zo van, ik moet voor het klimaat. Maar ik wilde ook voor de... Tegenstemmen een beetje. Dat, uh, want die, Ik vond die, die uh, nou, lijsttrekker uh, van CAU vond ik wel integer een man. Ja, dat, ik heb hem ook een paar keer gezien. ik vind, uh, Geen verkeerde dingen. En nee. het is een beetje goed tegengeluid tegen en altijd hij komt Misschien geluid. in het kabinet, net, ja, nou, met die vijf. Dus part. dat is wel heel. Het is wel raar dat ze zo weinig zetels krijgen dat ze uiteindelijk toch nog bij het kabinet worden gevoegd. Ja, want ze zijn toch misschien toch een beetje ook allemaal vrienden. En dat, dat die gewaardeerd hem? worden voor. Hun integriteit. ik. ben voor ik. de PvdA erbij, hoor. De PvdA is zo geslagen door de VVD. Die is In zo gedwongen. plaats gedwommen. van de Cau, ja. ja. Ja, ik denk, die mogen op een nieuwe kans hebben. Ja, ik, vind, ja ik, ik vond het wel heel treurig dat het Ja, het, zo het is was. wel toch 28 zetels van Weg ja. 29 zetels. Weg maar ja, ik moet zeggen, mijn vriend was ook altijd enthousiast Van PvdA. En die heeft nu dus uh, gestemd op uh, SP. Ja, precies, daar heb je het al. Ja. SP? Ja. Geldverslindende SP? Ja, daar het geld weglekt? Als ja, communist, ja. communisten, hè? Ja. Dus op zich wel ja. iedereen gelijk. Nou goed, we zullen het allemaal en iedereen zien. Iedereen rijk. Maar het ja. is vandaag grijsachtig en daarvoor dacht ik mezelf laat ik eens sterren Ster en to the Sun rijden. De zon van Gravity uh, Six alweer van een aantal jaartjes geleden hier in de zaterdag. Mooie, fijne toestel aanstaan. En uh, ja, vandaag zullen we niet echt in de zon uh, staren. Ze hadden het al natuurlijk al voorspeld dat het een beetje grijsachtig zou blijven. Maar we hebben best wel weer aardige dagen achter de rug gehad. Gisteren was het ook wel leuk weer. Alleen ja, het was wel frissig hè. Was wel, uh, je moest wel een jasje aan. Niet dat je denkt van nou ik ga een, uh, in een korte broek. Uh, Hoewel ik sommige mensen op hun t-shirt dan op de fiets zie. Ja. Dat ik denk van... Ik ga jouw baas bellen als jij volgende week ziek bent, hè? Het is je eigen schuld. is je, is je eigen schuld. Je zorgverzekering gaat ook omhoog. Gek geworden, zeg een beetje stoel doen doe je T-shirt. Nou goed, ik kan me ooit nog herinneren in Amsterdam dat ik daar woonde dat er altijd een man, weer, weer een wind, zat hij altijd in een soort bodystocking. zat hij een bodystocking, een heel oh, strak sexy, pak had ja. aan, blote benen, echt, weer, weer in de winter, ging altijd naar buiten op roller skates en die had dan zo'n pakket op zijn rug. Dat uh, was een pakketbezorger, zeg maar. Mm. En een heel aparte gewaarwording was dat altijd goed. Nou, dat goed, je mag wel, maar dat niet meer, maar je mag wel in een bodystocking, Een ja. man, dat vind ik ja, toch ook soort, heel bijzonder. Een bad, soort bad, badpak was het, maar dan iets net iets sexier. Ah. Me je voorstellen dat je zo'n man dan bij de ingang van je bedrijf krijgt met een pakketje? die je denkt, ik weet niet. Maar <laughs> goed. Is, het is wel apart allemaal. Je hebt weer rare kostgangers natuurlijk in, uh, in uh, Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat daar vroeger ooit bij de Nederlandse bank ook altijd... de fietsen ik twee keer bracht voorbij... Uh, stond altijd een man knotsen te gooien. Echt. Mm. Uren lang stond hij de knotsen omhoog te gooien, weet je wel. Echt. Hij uh, wilde wel knap. maar knotsen omhoog gooien. En ze hebben hem ook wel eens geïnterviewd. Hij zei van, ja, ik moet gewoon een aantal uren per dag oefenen. Dat is gewoon mijn opdracht. Ja. Maar goed, iedereen heeft zo'n doel in het leven. En soms is het heel, heel indrukwekkend. Dat je denkt, ik wil uh, Zuid-Korea beschermen tegen Noord-Korea. Dat is een heel groot doel natuurlijk. Dat heeft Trump op zich genomen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon heel veel knots in de lucht wil houden. Dat is altijd een beetje hetzelfde. <laughs> <laughs> het is knotsgek. Ja, het is knotsgek. Het is dat knotsgek. Je wel Moet je echt niet doen. Nou, weet je wat ook knotsgek is? Ja. Dat hebben natuurlijk dat hele gebeuren met die Erdogan. Ja. Ja, en uh, en uh, dat hij zo tegen Europa is nu. Ja. En nou blijkt dus uh, Angela Merkel, die is dus uh, vrijdag naar... Uh, naar Trump afgereisd. Ja. Maar ze is vrijdag dus met een Hitlersnor en SS-uniform afgebeeld op de voorpagina van de begeesters in de Turkse krant Guinness. Is dat niet te geloven, hè? Ook werd er naast haar hakenkruis getoond en ze werd dus de vrouwelijke Hitler genoemd. En dit is dus de reactie van de Turkse krant op de, op de rel. En op een andere pagina in de krant is het hoofd van Merkel... gefotoshopt op een persoon die de Hitlergroep uitvoert. En wat is dan de strekking van het verhaal? Om dit bedoel... Nou ja, ze zegt dus Duitsland en Nederland... die steun ondersteunen terroristische organisaties. En ze zetten heel Europa op tegen Turkije. En Ankara beschuldigt Berlijn van het onderdak bieden... aan leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK die ze echt heel keurig het land uitgezet hebben. Niet zoals wij, met honden nee. en paarden. Nee, echt niet. Nee, nee. ze hebben ze gewoon heel netjes gezegd van... gaat u maar. Ja. <laughs> echt heel zakjes. Nou ja. En, uh, nou ja. En, eh... Uh, nou ja, goed, dat is de, de achterliggende gedachte. Dat bij ons alle gevaarlijke mensen zitten. En, uh, nou ja, goed, nee, ja. Hij, hij stuurt ze ook weg natuurlijk. Ja. Hij, ja, ja. Het is er allemaal uit. Dus het is een moeilijke materie. En uh, ik, ik hoop dat ze er ooit uitkomen. <laughs> ik ja. ben bang voor niets. Maar het is dus, uh, be de beeld en de telegraaf. Die zijn uh, dus natuurlijk heel stout geweest. Die hebben zich uitgesproken over de kwestie. En die zijn nog dat... Het uh, uh, beeld benoemde Erdogan nog als uh, persona non grata. En stelt dat de Turkse president een gevaar vormt voor Europa... vanwege zijn machtspartoon. Dus... Uh, ja. ja, het is gewoon helemaal naar zijn hoofd gestegen. I could, I could have, you could have seen het coming, hè? Nou ja, goed, over die Bosniërs, die moslims... die dan 8000, uh, die 8000 man die vermoord zijn. Ja. Ja, om dat dan daar de schuld aan, aan ons te geven. Omdat wij daar stonden en we niks deden... zijn we meteen verantwoordelijk. Terwijl, ja, wij kregen een luchtsteun... en uh, Amerika en Engeland hadden een pakt gesloten. Wat was het ook alweer? Nou ja, goed, Ja, ja, ja. Voor, hoe, hoe, hoe, ging dat toen, geloof ik, over? Die heeft er al proberen uit te leggen, maar het is te moeilijk! Ja, nou, ik heb een fantastisch filmpje... heb ik zelf gedeeld over een... Uh, een Nederturk, zeg maar. En ja? die echt uh, heel realistisch uh, de, de boel op een rijtje zet. En die dan ook zegt van... Uh, joh, uh, wees gewoon heel blij dat jouw ouders naar Nederland zijn gekomen. Want dit land biedt je zoveel meer kansen dan Turkije. Want anders had jij toch echt wel in Turkije gewoond als het daar beter was. Ja. Dus hou eens lekker op. Ja, en, op een de, er, vrienden, wort normaal. Ze wortelen hier gewoon niet. Ze hebben hier een platform. En via dat platform proberen ze toch dan ja, ja. Die dingen voor elkaar te krijgen. Voor hun, hun land. Want het is nog steeds hun land. Ja, verdorie zeg. Echt. Ga nou iets in Nederland doen. Betekent nou iets voor Nederland. Ik snap best dat je nou, nou, in Turkije je eigen land hebt en zo. En dat het daar je hart ook wel een beetje ligt. Maar nee, je moet wortelen. Nou, ik, nou. ga, ik ga dit wel eventjes uh, delen op uh, onze uh, toeboek leefpagina Dat stukje over een Turk over de Turken. Oké. Okay. Dat is echt uh, fantastisch. Dat is wel een goed idee. Nou goed, de nieuwe single van uh, Drive Like Maria. Duur even, maar nu is hij hier. Uh, taillights. Ja, Drive Like. Moet taillights? lichtje. Nee. Oh, Taillights heeft toch ook te maken met de autolichten? Oh ja, ja. Tail. <laughs> Tail-lights. Ah, je moet wel goed uitspreken hoor. Ja, is wel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 Sociaal democratie zal terugkomen en het bouwen begint vandaag. Dank jullie wel. Ja, zo is het. Het begint vandaag. Big ideas van de Boxer Revelation: ik vond het wel een op plaatje het steun aan de P vandaag. Die ja. natuurlijk flink uh, hebben verloren. En het was een mooie toespraak. Hè, als je, oh, ik heb... Zeker, heel begrijpig. Ja, Ik heb me echt een paar keer terug zitten luisteren. Denk ik, ja, het is, het is echt gedreven. Zo is ze niet gek maken. Hij, uh, ja, maar eigenlijk had hij gewoon de hele campagne had hij zo ook een goede toespraak moeten houden. Dan was het heel anders gelopen. Het in maar keer ik merk die... wel ja? dat, uh, dat, dat jij wel heel erg uh, uh, meeleeft. En ik heb toch het idee dat jij ook wel een hele goede lijsttrekker zou zijn ja. voor de PvdA. De ja. Dat denk ik wel. Ja, ik, precies. Ja, uh, ja uh, van Spekman uh, is niet weg. Ik wil he? je wel helpen. Maar, uh, kijk, uh, uh, om, om, om speeches te schrijven en je overhoren en zo. En, oh ja. En je te trainen. Ja, ja, ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Mijn, niet? mijn IQ reikt niet op, de, op dat soort hoogte. Nou, maar Komt jij kan niet. heel goed spreken. Ik kan heel goed spreken, dat is waar. Nou. nou nee, ik voel me niet... Uh, ik nee, ik voel je niet groepen? ik roep je bij deze. Ja, nee, ja, een vriend van mij is ook zo bedreven met politiek. En die heeft er zoveel meer van verstand van. Wat ik denk van, die moet de politiek in. Die probeer ik ook al over te halen. Van, ga er nou iets mee doen want jij is zo bevlogen met de natuur. En met energie en met dat soort dingen allemaal. Dingen. Ja. Je bent gewoon een lijstduur jij. Ja, duur wil ik wel hoor. Ik duw jou wel naar voren. Ga ja. jij maar vooruit staat. <laughs> Ja goed, eh, vandaag, eh, gisteren was het nog een beetje onduidelijk. Ik zou Spekman nou wel opstappen. Op en... ja, je kunt altijd nog mensen wegsturen en, en vervangen. Maar handig om eerst te snappen hoe staan we daarvoor. Wat is onze analyse en hoe gaan we daar weer uitkomen? En toen heeft hij me over de rand geduurd gelijk. Ja, nee, toen hij dat nee, zei. Wat daarna? Nee, ja, van Even dat ene duwtje ja. zo met zijn vingertje boven die trap? Ja, nee, nee uh, van als je hoeft de spekman niet weg en toen werd nog gevraagd: vraag van: als spekman nou opstapt, uh, ga je er ook niet stoppen? Uh, niet stoppen. Oh, nee. niet? Uh, Ik vind, voel me te zeer verantwoordelijk om, uh, om dit werk te doen. Ik denk dat we iedereen nodig hebben. Ja, dat, ja ik, ik, voel, ik voelde ook niet dat ik van spekman moet weg. Nee, het ligt gewoon. De schuld ligt allemaal bij de VVD. Ja, precies. Daar ligt de schuld. Je hebt ze gewoon gedwongen. Nou, VVD is dus echt de absolute grootste geweest in dit dorp, hè? Ja, ja dat zag ik. Ja, ja, echt. Hele grote opkomst. Ja. En uh, Thierry Bordet is ook wel, heeft ook nog redelijk gescoord, zag ik ja. trouwens hier. Ja. Ook nog wel. Ook wel een aparte vogel die ik dan ook weer terug ja. zie komen. Met een, een enorme programma. vleugel in zijn heel klein kamertje. Dat is wel heel apart. Ja, dat is echt het meest bekeken politieke filmpje volgens mij. Dat hij even gaat ruiken aan lavendel. Ja, dan wordt helemaal, uh, ja, dat... kan hij zich helemaal focussen. Het is wel echt een Mooi, mooi jong is het ook. Ja. Met die oude man, die knorrige oude man. Die naast hem zit ik met zijn namen even kwijt. Oh, dat weet ik niet. Was dat is dat vader-zoon uh, relatie. Uh. Zijn oh, jullie vader en zoon? Nou, dat is nog niet bewezen. Dat kan misschien later nog wel uitkomen. Zegt die was wel huh? heel nuchter. Een grappig, grappig stel zo met z'n tweeën. Klinkt Voor, als die de oude man uh, die altijd zo in die quiz meedoet. Uh... Oh ja, van Rossum. Van Rossum, Die klinkt oh, ook zo. Dus ja. ik, ik haal, doordat jij het zegt haal ik, Maarten, Maarten, Maarten, Maarten ja, van derijden. Nee, ja, die heeft toch altijd zo'n beetje zo'n uh, neuzige stem. Maar nou, ja. goed, uh, we, we zitten ook altijd weer te wachten op, alleen uh, precies hele rare berichten. Is dat dan zo slim? Ja, heb jij nog wel iets, uh, of heb je nog niks tevoorschijn getoverd? Te, ja, ik zie hier dat een 26-jarige motorrijder is van de weg gehaald, ja? want hij reed 120 kilometer per uur. TE HARD! Denk, Wat? Denk, 120 denk, kilometer? TE HARD! Te ja, dat is natuurlijk wel heel erg hard. Ja. En uh, ja, de, de achtervolging is ingezet. Ja, kon die agent ook even lekker scheuren. Het heeft wel een tijdje geduurd om hem te achterhalen, zei hij. Ja. <laughs> maar ja, hij is uiteindelijk... Uh, is hij, uh, maar dit is best wel uitdaging. Hij mocht ergens... Uh, ja, waarschijnlijk hard... 60 of zo. Of, of 80. Ja, hij, hadden... hij, hij reed dus 120 kilometer. Te hard! Ja, hij Ongelooflijk. Reed te, ik zie dat hij 240 kilometer per uur reed. Ach, minstens. Af en toe, ja. Dus, uh, ja, dat is uh, pittig Ik zou zeggen, kijk of je bij het, uh, bij het team van Verstappen kan komen Nou, ik denk het ook Die, het is die, helemaal die heeft wel idee. kwaliteiten Die heeft echt kwaliteiten als je oh. 40 kilometer op een motor kan rijden Nou, ik, vind, ik, ik zou... Huh. Is, was dat de zoutvlakt of zoiets? Uh, waar was ja. het? Ja, waar is het? Zoek Bij het A15. a oh, ook nog hier in Nederland zelfs. Ja. Nou, vind het dat knap? Ja, hij stopte ter hoogte van vier polders op de N57. Hij ja, was te gereden zeker? Ja, hij kon niet op tijd stoppen. Ben, ben ik nog in Nederland? Oh, ja, toch nog wel. Ik dacht, ik in Duitsland was We gaan alweer. het afwachten. Versus. Jeetje. Nou, goed. Uh, de nieuwe zin van Lucas Hemming. Was dat zo'n is... Mark? Dit? Ja, Mark, ja! Ja, want die zien we maar niet en die was gewoon weer vandoor. Ja, die was weer uh, voorbij Sanford gereden. Dat zou best nog wel eens kunnen. Lucas Hemming heeft een nieuwe zing van die hooi hier. Voor je berichten. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allereerst vind. Toen wat leeft. Lover be good... Or are Be Gone, oftewel... Ben je goed? Alles zout je me op, want ik ben een ster en ik heb recht op een echte liefde. En als je me niet kan geven, heb ik zo een beetje vertaalig gemaakt van de plaat, Lucas, of niet? Nou, sorry. een paar maanden geleden zei hij nog van... Uh, ik ga nu muziek opmaken, volgens mij heeft hij het ergens in het buitenland opgenomen, geloof ik, deze plaat. Lover Be Good, Or Be Gone, een heel nieuw cd van Lucas Hemming. En dat ga je vaak hier horen, want ik ben er wel een fan van, samen met Jet Rebel. Hoewel, Jet Rebel, ik ben een beetje afgehaakt, want ja... Jet, leuk hoor, die Prince imitaties. Maar doe die, doe die gitaar even wat harder in je muziek. Maar je hoort het... er bijna niks meer over nee, op dat moment. Nee, het is het gewoon even te soft geworden, gewoon allemaal. Oh. Maar misschien is je even naar zichzelf even even... Even, op naar zichzelf. even op zoek naar zichzelf. Even op zoek naar zichzelf. En dan moet je altijd, mm. lijkt wel, dan moet je altijd kutmuziek maken, lijkt wel. wel. Bij heel veel artiesten die op een gegeven moment de drugs van wel zeggen en die even tot zichzelf komen. En dan ja. hebben wij echt, echt een jaar lang kutmuziek. En en dan geven, komen ze weer uh, tot één keer. Oké. Okay. En uh, dan raken ze weer op lage bal. Dat is wel zo altijd. Dat lijkt ook altijd wel een beetje samen te hangen. Goed, uh, oh ja, sorry. Ja. Sorry. berichten. Oh, Mark, ja. Echt, nou, vorige week had je het al gehoord natuurlijk, uh, het programma hier na ons, had je namelijk een uh, interview. Echt heel lang, raar, een hele lang, traag interview met iemand over een biertje. Scharkop bier heb ja. je nou eens. Nee, scharkop Het Was niet doorheen te komen. Scharkop Schare, hop, het. nee, schare kop? eten het. schare kop. Wij zijn een schare kop. Een schare schop zou ik het bijna geven. Zoveel, zoveel reclame over een biertje in Zandvoort. Ik weet ook niet wat, waar wat nou de bedoeling daarvan is. Ik snap het niet. Maar goed, het zal wel goed zijn voor de horeca. Want in verschillende horeca-gelegenheden wordt het biertje dus... En ze hebben speciaal glas laten ontwikkelen met een grote uh, uh, bovenkant... waardoor je de geur beter tot je kan nemen en dan kan je beter genieten. Dus nou, het schijnt een goed biertje te zijn, alleen uh, nu genoeg over dat bier. Iets anders, ja, ja. Nou, Het mooie vind ik dan wel, van als je dan zo'n scharrohop hebt in ja? je hand... en dan ga je straks uh, <coughs> op 12 juni... <coughs> zal voor de zesde keer het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zand Zandvoort georganiseerd worden. En het thema dit jaar is Hollandse Meesters... En de deelnemers laten zich inspireren door de Hollandse meesterwerken uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg, die vanaf 7 oktober 2017 in de Hermitage in Amsterdam te bewonderen zal zijn. Daar komt ook een beeld staan, dus een zandsculptuur uh, in de uh, Hermitage. In de Hermitage zelf? Ja, ja dat had ik, zoiets had ik begrepen. Oké. Okay. Ja, dus dan wordt het toch ja, aan elkaar gelinkt, hè? Amsterdam Bed. Maar is het eigenlijk uh, Amsterdam Sandford? Is het dan is het in... een beach in Amsterdam Beach en ja, zo. Ja. Maar Heli Jansen van het Sandford Museum is in de zevende hemel ze zegt zelf al, een samenwerking met een gerenommeerd museum... als de Hermitage, daar konden wij tot nu toe alleen maar van dromen. En uh, met veel plezier geven we hier in Amsterdam Beach... geven we de, de bezoekers alvast een voorproefje. Uh, en uh, de kunstwerken zullen naar verwachting... tot november 2017 te bewonderen zijn. En uh, vanaf 7 oktober tot en met 27 mei... zijn al die kunstwerken in uh, de Hermitage te zien in, uh, in Amsterdam. Ja. En ik kan jullie ook wel vertellen trouwens. Ik heb zelf zo'n VIP-kaart van de Postcode Loterij, meen ik... En uh, dan uh, volgens mij kan je ook gratis naar de hermitage doen met die kaart. Oh. Dus dat is natuurlijk wel weer heel leuk. Dus uh, ik zou zeggen, ga gewoon even lekker kijken. Kijk eerst even naar de meesters en dan ga je door naar Amsterdam. Ja, het, uh, leuk. Die beelden weer overal in Zandvoort. Uh, sinds enige tijd zijn er plannen om het Watertorenplein... Watertorenplein, wat was er ook alweer mee? Oh ja, is oh, Er ja, ja. was huis de huizen komen. Hoe Die schattige kleine witte huisjes. Nou goed, drie architecten hadden er ook daar op ingeschreven. AG, architecten, Bias... Uh, architecten en springtij-architecten. Ik geloof ik, springtij-architecten waren de favorieten. En uiteindelijk ook we niet. Dus nu gaan ze binnenkort gaan ze er weer over praten. De hele politiek is er op stuk gegaan dus nu gaan ze binnenkort uh, uiteindelijk in uh, juni van het jaar... wil de gemeente definitief besluiten over de voorkeursonderwerp. Uh, en de ontwikkeling van de Waterdorpplein draagt een belangrijke mate bij... aan uh, de kwaliteitsverbetering van de kuststrook. In de entiteit van Zandvoort is het ook best wel een heel uh, prominent plekje daar in Zandvoort. Dus het is goed om daar goed over na te gaan denken wat daar moet komen. En uiteindelijk moet het uitgangspunt zijn om in 2018, 2019 te starten... met de uitvoering van de plannen. Het is allemaal nog reuze spannend. Ik hoop dat de politiek nu stabiel genoeg is om dit aan te kunnen. Kunnen, dit plan. En dat ze niet allemaal weer uh, alle gekke dingen in hun hoofd halen. Goed, dat zover de Zandvoortsberichten. Ja. Volgende uur. Veel meer, dames en heren. Hatsiki ja. Tee. Lekker hapjes. Ja, dat is nog een tijd Goed. zeg. Goed. Uh, de... Nee, wacht. Ik wil iets anders draaien. Ik wil namelijk uh, deze plaat draaien. Ja, het begint alweer vroeg uh, met ellende. Eén van de leukste stukken van de nieuwe single van Spoon. Hat was heet het album. The stars at your eyes Come and bring them to me I've been down so long I've been working all around, yeah It's just that I've been down so long I gotta give me my work yeah. next to you You do it for me, mm, I know you would, all the kicks from the sticks, all the kicks are renewed, I put all that aside, concentrate on you, all the kicks from the sticks, all the hits we took, all the stitches we got, all our brains so could Seven light Down on South Front Street oh. Die kan je verwachten, spoen hebben een nieuwe cd uit. Volgens mij pas paar hebben ze nog die andere single van hun te horen uh, gebracht in de wereldrijd door. Dat heette Hathflats en zo. heet heette ook de, de laatste cd, Hathflats. En dit was Can I sit next to you? Kan ik naast jou zitten? Nou, ik weet het, ik heb het besproken. Uh, dan, uh, we zitten al, zeg maar, al 12 jaar naast elkaar, toch? We staan naast elkaar, dus dat is wel bijzonder altijd. Goed, die stoelbak leeft op de radio. Het is uh, 20 minuten voor, 9 vanuit het grijsachtige Zandvoort... En het is echt een hele politieke week. Ik ben aankomende week. Ik ben wat benieuwd naar de aankomende week of het dan nog steeds zo vaak over de politiek gaat. Want elk televisieprogramma, radioprogramma ging er gewoon over. En nu is het een beetje achter ons. En nu is het wachten wat voor formatie het gaat worden natuurlijk. Uh, ja, dit wordt hier nogal D66, uh, CDA en uh, nee, ja, VVD natuurlijk logisch. En misschien ja. wordt ChristenUnie er wel bij gehaald. Oh, of GroenLinks? Dat zou ook nog mooi geiner zijn. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel of GroenLinks. of Jesse ja, Klaas. niet bang is voor het, uh, voor het P van de A-syndroom. Dat hij denkt, van, ik word straks ook helemaal de andere kant op geduwd. En uiteindelijk... P van de A-syndroom, ja, dat dus P... is toch wel erg wat dit ja, zo P ja, P van de A-syndroom. Dat, dat, dat, dat je gewoon gedwongen wordt om heel andere standpunt in te nemen. <laughs> ja. uiteindelijk word je erop afgerekend. Terwijl hij zo populair is. Ik denk zelf dat hij even denkt van nou, ik, ik hoef niet zo nodig erbij. Laat nou, die anderen het maar even doen. weet je Het ja, dus is ook ik... leuk om uh, oppositie te voeren. Dat ja. je er gewoon tegen ja. bent. Dat je, je bent er tegen gewoon tegen bent. De teugen. Ben. De teugenpartij. Je gaan samen hè? met de PVV. Ja. En het is natuurlijk wel bizar eigenlijk. Dat zoveel mensen, want ze roepen naar allemaal van populisme is de kop ingedrukt. Not. Nee, echt niet. 19 zetels. Weet je hoeveel mensen dat zijn die de PVV gestemd zijn? Er is 63.000 stemmen heb je nodig voor één zetel hè? En ze hebben zeg maar 20 zetels? Hoeveel mensen zijn dat wel niet? Die om de PVV hebben gestemd, die dat A4'tje hebben doorgenomen. Nou, of niet, denk dat ik. Of niet. Of niet. Je bent, je... Maar, ja, het is, maar weet je, je bent ook wel weer zo klaar met zo'n A4'tje. Dat is ook wel in orde. Dus dan uh, is dat geen rookgordijn, want dat vind ik dus wel. Ik, uh, ik bedoel, mijn kinderen zijn er niet echt hoogbegaafd. Ik bedoel, ze zijn ook niet echt dom, maar ik bedoel... die, uh, die hadden echt uh, vriendinnen en die vertelden... ja, mijn ouders hebben ook op PVV gestemd. Ik zeg, nou weet je wat, ik ga het A4'tje van je voorlezen. Moet jij zelf even over nadenken wat je ervan vindt. Dus ik las het ervoor, het oh, A4'tje. Oh, dat, dat heb je gedaan. Wat goed? Christen, zei mijn dochter. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Grenzen dicht. En je, je sluit toch bepaalde mensen ook uit? Dat is toch ook discriminatie? Ik zeg maar, oh, ja, Kijk. Ja, jij zegt het. Ik denk, nu je het nou, zegt, stem ik toch maar niet op de PVV. Zei nee. je dat toen tegen haar? En, ik zeg, en die vader en moeder, die, dus, uh, die hebben daar wel op gestemd. Wel apart, hè? Ja, is wel apart. Verder, ik wilde geen uh, verdere uh, dingen aan geven, hoor. <lacht> <lacht> nou nee, ja, goed, ik hoop dat er niet nou, voor Waarom Daarom hebben we dit vorige week niet gezegd. Want we wilden jullie niet beïnvloeden. Nee. Lieve luisteraars. Nou luisteraars. Maar wat uh, trouwens heel grappig is in... Uh, Enschede, ja. onder het tellen van een stembiljet in het clubgebouw... van de voetbalclub RKSV Emos... werd plotseling porno vertoond op het grote scherm in de kantine... in plaats van de verkiezingsavond. Het bleek te gaan om een grap die was bedacht door leden van de voetbalclub. En het filmpje had volgens de er slechts een minuutje opgestaan... En volgens oh. de gemeente, dat is wel even om te ontspannen denk ik. Maar volgens de gemeente tegenover RTV Oost heeft de grap geen invloed gehad op het tellen van de stemmen. Ah. Er was een professioneel team van zeven mensen aan het tellen en ze hebben zeer geconcentreerd gewerkt. Ja. Zoals je op de foto kunt zien. Nou, moet je maar even kijken ja, ik hier. Ja, dan heb je die foto. Oh ja. <laughs> Het ja, is ook wel een heel groot scherm. Ja. Nou, het is, het is een schande. Het is een schande geworden ja, dat het zoiets is is gebeurd. <laughs> ja, zijn ook wat oudere mensen die aan het tellen zijn die dik zal wel. Ja. Je gewoon helemaal gefocust Kijk, dat moet je hebben. En Er waren trouwens ook geruchten dat het toch het, uh, dat het, uh, niet klopt of zoiets. Dat er al stembiljetten ergens in de bus zaten en dat het misschien over moest. Ik heb, er, ik heb erop gegoogeld, maar ik kon er geen berichten over vinden. Ah. Ik kan, hier en daar hoorde ik van ja, het schijnt uh, niet helemaal te kloppen, hoor. het moet over. Hmm. Nee toch? Nee. Ik denk, dit is een beetje Amerikaanse praktijken, weet je. Dat ze het uh, ook proberen te saboteren. Nou, nee. Echt, als dat over zou moeten... En iedereen zou ook niet moeten stemmen... Oh, dan zou het beeld er heel anders uitzien. Ja. Dat zou wel grappig zijn. Dat ze men nog hierover na moeten denken, Net als met het referendum over de Oekraïne. Dat ze ook in één keer een heel andere ja, beslissing zouden gaan. Ja, die gast die dat heeft uh, geïnitieerd, zeg maar. Ja. Die roos heet die toch? Ja? Die, uh, die komt dus niet in de kamer. Nee. eigenlijk uh, was het wel een... Uh, een mooie aanzet uh, dat hij dan zich verkiesbaar zou stellen, dat er zoveel mensen gereageerd hadden op zijn oproep ja. voor het referendum. Ja. Maar hij heeft het niet gered? Nee, goed, het was wel een beetje sensatie. Bart of zo? Ook. Heet hij Bart Roos of zo? Nee, maar, uh, Jan Roos. Hij lijkt een beetje op die Bart uh, van. Uh, die die, die, die nieren. Ja, oh ja, Bart is boos. Bart is Daar boos. Heeft hij een ja, ja, opstandig. Ja, maar dat is opstandig. die, die meneer Roos ook. Ja, hij is die opstandig. Cool Goed, het is uh, Toepak Leeft op de radio. En uh, straks onder andere ook nog uh, een stukje geschiedenis wat eraan zit te komen. Het is vandaag 18 maart en ook de verjaardagen. I love those common things I do with her. TV at 6 o'clock till So I'm poor, so I'm, old. I'm old. hou van je gewone dingen. Kleine dingen in het leven. Pak ze, als je ze ziet. Lach er gewoon even om. En lach de problemen in de wereld weg. Zo heet Comment Finks van Little Comment. Zo heet de Band. En het is dat je er twee, dames en heren. En het is, het is er weer tijd voor. Namelijk... En nou, gaan we dan toch loma. Jawel hoor. Dit zijn berichten die mannen altijd leuk vinden. Vertel ja. maar. <laughs> ja nee, nee, volgens mij was het toch een man hoor, misschien. Ja? Waar een automobilist in het Friese Oosterwolde heeft haar auto wel op een hele vreemde manier geparkeerd. Ze reed aan het begin van de avond een liftschacht binnen... maar de autolift stond nog op de benedenverdieping. Het <laughs> gevolg was dus dat de auto naar beneden viel... een koprol maakte en op de kop landde. En een autolift geeft altijd duidelijk aan... wanneer je naar binnen kunt rijden... maar deze vrouw reed gewoon door de dichte roldeur van de lift heen. Okay. En hoe dat kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Nee. En ze heeft bijna drie kwartier in een benarde positie ja, in haar auto yes. gezeten... voordat ze bevrijd kon worden. Kon ze niet naar beneden vallen? Ze was, beneden, ze was al beneden. Ze was al, oh, oh, wacht. Nee, ja. nee, okay. Het was niet eenvoudig om haar te bevrijden, want de lift was erg krap. Er werd een trauma-helikopter ingevlogen. Maar uiteindelijk is de vrouw dus met beenletsel in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nou, dat wordt een flinke schade, denk ik wel. Ik denk dus dat, dat, dat ze wel wat moet gaan betalen. Uh, Oké, okay. maar die, die, die helikopter... Hoe doet ze dat toch, hè? Die, maar Moest die ook in die liftschacht helemaal naar boven vliegen, naar beneden? Ja, en hij, ja, en hij viel naar beneden, want hij, hij was al beneden, die lift. Maar ja, zij, zij dacht gewoon van, ik ga gewoon even, ik ga even lekker rijden. Okay. Dus ik zal hem wel even delen bij ons. Dan kan je jullie foto's ja, even zien. Ja, altijd leuk hoor. Altijd weer op ah. dat, dat soort dingen te, te lezen. Ja, maar was het nou wel echt een vrouw? Kan het toch ook een man geweest zijn? Ja, weet ik niet. Jij zegt dat het een vrouw is. Ze ja, zie het, ik staan. Dus dan neem ik toch aan dat het is. stond het, uh, erin, ja. Zuf is. Nou, we hadden het al eerder over Jan Roos. De geknakte Roos. O, we, oh, ja. Ja, echt heel triest. Nou. Ik, afgelopen week heb ik... Uh, een beetje in de gaten houden. Want Guzou, natuurlijk, ja, die is dan nou toch verantwoordelijk voor wat Erdogan allemaal zegt. Dat vinden wij trouwens. Want, ja. ja dat, maar elke Guzou, het is toch een soort rugzak die je elke keer meedraagt. Die je van, ja, is hij nou echt wel verantwoordelijk voor Erdogan? Ja, hij is natuurlijk afkomst. Hij roept ook elke dingen dat, dat die mensen hun uh, afkomst niet moeten verlogenen. En ja, dan kan hij iets zeggen over Erdogan. Dat doet hij het weer niet. En nou, dat had hij natuurlijk bij het debat met Jan Roos had hij afgezegd. Omdat Jan Roos zo tegen. Uh, Homos was en zo, en tech iets anders... en weet ik veel allemaal. Ja, maar hij heeft zelf ook iets gays, vind ik, hoor. Ja, die man, ja dat vind ik ook wel. Maar goed, uiteindelijk, dus daar kwam geen reactie op. En gisteren kwam daar een filmpje op uh, Denk TV tevoorschijn... dat hij uitlegt dat ja dat ze eigenlijk uh, afgezicht hadden... omdat Jan Roos anders kon scoren over de rug van Denk... om toch een zetel te krijgen om in de kamer te komen. En toen liet ze uiteindelijk... ja, en wat blijft er over Een geknakte Roos... Nou, het is echt heel echt triest. Ik heb echt ook die filmpjes zitten bekijken van Fuguzu met Hoe mij denkt, ik denk, jezus. Echt, wie, wie stemt op zoiets? Ja, nou ja. Dat, en, Zijn drie, we en drie zetels, zetels drie, dan. Drie, ja. drie zetels. En zitten in de kamer. En dan dacht ik, wat? En dan zie je het ook. En ook dat, dat gezicht wat erbij getrokken wordt. Dan denk ik van... Ja, Jan, het is gewoon jammer dat je er niet bij was. Ja, het is gewoon jammer dat je na zit. Maar goed, het is... Uh, het is bizar. Ja. Het moet allemaal kunnen. Het moet allemaal kunnen. Ja goed, straks nog weer bezwaardigheden. Ja, meer maffe berichten, hopelijk meer vrouwen die uh, achter de sturen zijn gaan zitten. Weer. <laughs> en veilig rijden. De nieuwe zingo van Thomas Azier. Die heet Gold. Alles wat hij aanraakt, lijkt heel mooi te worden. Bijna van goud te worden. be niveau van Tochtuming, het is toch niet onaardig, de nieuwe zin van Thomas Azir. Hij is redelijk bezig met een tour. Hij uh, staat in april in Frankrijk een paar keer. En dan in België en uiteindelijk Engeland. En dan, jawel, 24 mei. Heeft hij ook nog een gaatje om in Nederland even op te treden? En door Roosje in uh, ja, Nijmegen en dan uiteindelijk ook Eindhoven, Amsterdam. En dan weer terug naar Frans. Naar de France. Yes, mens, hij is big is back in uh, outside. Is big and back in town, of niet? Ja, no, dat niet. Oh, even dat dan. dan, hè? Dat duurt nog even, maar goed. Okay. Goed, het Is uh, Toebok leeft Fijn fijne toestop aan. Staan. hè? Ik heb hier trouwens ook weer van die aparte berichten... ja, daar hou ik eigenlijk toch het meest van. Maar de Braziliaanse president Michel Temer... en zijn uh, echtgenote Marcella... Die hebben dus een, uh, zo heet die, die, die man is 76 en zijn vrouw is 33. Een oh. beetje Trump en uh, Milana of zo? Hoe nee, dat, dat is minder. Milania. Mij. Dat is minder. dat is. Een beetje Picasso ja. en zijn laatste vrouw, uh, ja, zeg ik ja. altijd. Uh. Maar uh, dit uh, presi presidentelijk paar heeft dus zijn officiële woning in de hoofdstad Brazilië verlaten. Ze zijn verhuisd naar de kleinere ambtswoning van de vice-president. De reden, het schijnt te spoken in het futuristische gebouw. Hoe? Het Alvorada-paleis, ontworpen door Oscar Niemeyer, de bekendste architect van het land. Gebouwd in de jaren 50, heeft nogthans alles wat je je maar kan wensen: van een gigantische zwembad en een prachtige kapel tot een filmzaal en een helihaven. Uh, een helihaven? Ja, ja, ja. ja. Okay. En uh, ja, het schijnt echt. Uh, Zij houden niet van de sfeer die er hangt en het is gewoon bad energy. Het is gewoon te groot? Ja, hij oh ja, dat ziet er wel mooi uit dit. Ja, het is echt geweldig. Hij zegt zelf al sinds de eerste nacht kon hij er niet goed slapen. En Marcella had dus dezelfde ervaring. De zoontje vond het wel leuk. Die rende het hele gebouw rond. En uh, ze zijn uh, naar een priester gegaan om slechte geesten te, te, te, eruit te halen. Yeah. En uiteindelijk zijn ze dus nu gewoon vertrokken. Dus, maar het ziet er echt fantastisch uit, dat hele gebeuren. Ja, het, het zou zo uit de film kunnen komen. Ja. Echt, uh, ja, ja iets wat, van de Shining, dat gevoel heb ik dan een beetje. Ja, ja, The Shining. Uh, ja, oh ja, zo'n afgelegen hotel. Ik, ja. moest er, ik moest er even beeld bekrijgen. Shining, ja. Wauw, ja, ja, dat, ja. Is, uh, wow, dat uh, ziet er wel echt heel goed. Ja, Johnny. is <laughs> gewoon. Ja. Echt, uh, nou ja, goed, dat, heb je, dat krijg je van die hele grote gebouwen. Het is wel leuk, heel veel stoer. Maar ja, krijg je er ook nog een beetje sfeer in. hè Ja, je weet het niet. Zal maar het is me wel volgens de is wel bijzonder. Nou goed, de ja, afgelopen week heb ik de laatste aflevering nog even zitten kijken... van de Crabé uh, op zoek naar Picasso. Ik vind het zo ontwapend hoe deze man erover kan praten hier om Krabbé. En yeah. het is echt zo, zo bijzonder ook gewoon dat hij ook vertelt. Dan staat hij ergens bij zo'n uh, groot huis waar uh, Picasso heeft gewoond. En dan vertelt hij, ja, ik was met mijn vader hier in, ja ik denk dat het 61 was. En toen was, waren we op het brommetje hier naartoe gereden. En toen stonden we bij het, hier bij het hek. En mijn vader wil zo graag... Uh, Pablo Picasso ontmoeten, maar we werden weggestuurd... en die honden werden op ons afgestuurd. En ja? Het was zo gênant voor mijn vader. Maar ik denk, jezus, dit is bizar gewoon. Die man wordt gewoon echt, tijdens dat soort uitzendingen... ook met Van Gogh, wordt hij echt een klein... klein kindje wordt hij dan. Hè? Ja. Echt zo verwonderd. Dan zie je die oog. Oh, dit is fantastisch, dit is fantastisch. Ja. En hoort het leven van Pablo Picasso. Het laatste moment dat hij gewoon altijd geld... Niks heeft geregeld voor na zijn dood dat iemand bleekwater drinkt en dat hij doodgaat en dat er geen geld voor is. Ah, het is echt drama. Een vreselijke vent is het bij Pablo Picasso. Okay, was Als je dat, je, dat verhaal is... hoort van hem en maar... dan die schilderij bekijkt, dat je denkt. dan wil je er bijna op spugen, man. Joh, het is een is tekening. Gek. Meer is het niet. Ja, ja. En dat je er zoveel voor hebt gedaan en moeten, uh, heeft moeten leiden. andere mensen hebben moeten leiden om een tekening te kunnen maken. Maar goed, ja, als je er wel gewoon een keer naïef naar kijkt, je, ja, Het is wel mooi. Mooie compositie. Maar ik vind het ook een leuk thema op zich, want hij, hij deed eerst van Goch. Ja, deed eerst van kom, Gogh. En ja. nu Pablo Picasso. Ja, klopt. Ja. Hoe is next? Dat is ja, de vraag. Dat is de vraag, ja. Ik nee. ja, geloof dat deze twee uh, kunstenaars het beste aan zijn hart lagen. Ja, oh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dan goed, u... kan je ook begeisterd zijn, hè? Dat Echt, dat kan je begeisterd zijn, zeker weten. Leuk, leuk. Ja, zeker. Echt een aanrader, mocht je het allemaal gemist hebben. Nou, ik kan me niet voorstellen, zo. Dat ik kijk heb je het, het allemaal toch. gemist. Nou, ik, dat echt nou, moet je mij, mij maar vertellen kijken. of ik het vier uitzending gemist nou, nog kan zien. En PO, en dan kom je zelf op, uh, op dat, uh, op dat uh, uitzending, als je Krabbe zoekt. Uh, Picasso zoekt. Ah, Goed. ik schrijf La het even op. Schrijf het even op de laatste plaat voor 9 uur en straks geschiedenis, hè. Ach, zie.